Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zetten het met een sneek. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zet alleen, ik verlang zo erg naar jou.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 Ik praat de jongste zoontje mee Even later hoort het duidelijk O, oh, hoe lief, dat daté Maar dan wordt het harte machtig Zachtjes fluisterd zo heer Dank dat ik dat heb mogen horen En dan valt ze wenen neer Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik zij antwoordt niet, hij hoort alleen een sneek. Hallo, hallo. Klinkt over een verre Zij is niet meer aan het kindje. roepen het